Zeven uur, net wel met het NOS Journaal. Een TBS-er heeft vanmiddag in de inrichting in Vught... waar hij wordt behandeld, een personeelslid neergestoken. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe die raam toe is, is niet bekendgemaakt. De dienst Justitiële Inrichtingen, waar TBS-klinieken onder vallen... spreekt van een ernstig steekincident. De steekpartij gebeurde rond vijf uur en de aanleiding is niet bekend. De Afrikaanse Unie heeft 350 miljoen dollar aan hulp toegezegd... in de strijd tegen de hongersnood in de Hoorn van Afrika. Verschillende Afrikaanse regeringen kregen de afgelopen weken kritiek... omdat ze veel te weinig zouden doen. Het bedrag werd bekendgemaakt op een donorconferentie... in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa. Het was voor het eerst dat de Afrikanen zelf een donorconferentie hielden. Volgens de Verenigde Naties is er zeker nog 2 miljard dollar nodig... om de 12 miljoen mensen die in nood zijn te helpen. Na drie dagen van winst is de Amsterdamse effectenbeurs vandaag weer met verlies gesloten. De AEX-index daalde 1,1 naar 2,278 punten. Andere Europese beurzen noteerden vergelijkbare verliezen. Beleggers waren pessimistisch door tegenvallende berichten over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Grootste verliezer in de AEX was Ahold. Het supermarktconcern maakte vanochtend bekend dat de winst in het tweede kwartaal 1,5 is gedaald. Bij de loting van de groepsfase voor de Champions League... is Ajax in Pool D ingedeeld met Real Madrid, Olympique Lyon en Dynamo Zagreb. Champions League-winnaar Barcelona zit in een pool met onder meer AC Milan... waar Mark van Bommel en Clarence Seedorf spelen. Bayern München van Arjen Robben loten Villarreal, Manchester City en Napoli. De eerste twee van elke pool gaan door naar de volgende ronde van de Champions League. En nummer drie gaat verder in de Europa League. Het weer in de loop van de avond overal droog, vannacht plaatselijk mist. Morgen overdag vanuit het zuiden flinke regen- en onweersbuien... en door de buien koelt het af. Na morgen een graad of 19, met vooral zaterdag veel buien. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar korte files, zoals op de A1... van Amsterdam naar Amersfoort bij Brugge, drie kilometer... Een wat langere file nog op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Leidsendam en Dorp, 4 kilometer. De andere kant op bij Hoogmade, 2. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, 2 kilometer bij de drecht a A20-hoek van holland gouda voor Knoopend Gouwen, 2 kilometer. En de andere kant op bij Rotterdam Centrum, ook 2 kilometer.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 NOS langs de lijn, nog tot 11 uur. Dit heeft alles te maken met twee play-off wedstrijden. Europa League met de Nederlandse deelnemers, PSV. Gaan we zo naartoe. En natuurlijk die halve finale van het hockey. Want ik vroeg me nog af, of die strafcorner erin was gegaan. Geen het te groot? Ja, die strafcorner die, die ging erin. Althans uh, geldig, dat dacht iedereen. Behalve de Engelse ploeg. Die vroeg een uh, videoscheidsrechter aan. Dan wordt het spel stilgelegd en dan gaan we op het scherm kijken... wat er dan eventueel gebeurd zou zijn. Je hoort dan niet wat exact de opmerking is... van de speelster aan de scheidsrechter... waar ze naar moeten gaan Kijken. Ik vermoed dat het geweest is dat een van de Nederlandse speelsters... dat was Claire Verhagen als ik het goed gezien had... kruislings inliep vanaf de kop van de cirkel... en daarmee een beetje de uitlopende Engelse speelsters blokkeerde. Dat was dan hetgene wat de video-umpire moet hebben gezien. Wat ik ook in feite gezien heb, dat was het enige wat er aan die strafcorner... zeg maar fout zou kunnen zijn gegaan. Hij werd uiteindelijk afgekeurd, zodat Nederland nu met nog 3,5 minuten spelen... op weg naar de rust nog steeds maar leidt met 1-0 tegen Engeland... In die halve finale van het Europees kampioenschap. Jammer, jammer, jammer natuurlijk dat die derde strafcorner van Nederland niet geldig erin ging. Het was wel Maatje Pauwme die hem benutte. Maar het inlopen van Claire Verhagen was denk ik onreglementair. Waardoor hij werd afgekeurd. Nederland blijft dus leiden met 1-0 tegen Engeland. PSV op stoom tegen SV Ried. Bart Stigler. Langzaam maar zeker. Na een wat aarzelend begin komt PSV inderdaad wat beter in de buurt van dat doel van de tegenstander. Een 100% kans. Zo even voor Germain Lenz. Prachtig weggestuurd op het randje van buitenspel. Stond oog en oog met de keeper van de Oostenrijkers. Maar schoot de bal tegen de doelman op. Je kan ook zeggen de doelman redde goed. Daar staat hij per slotverrekening voor. Even de voorraad. Wijnaldum weliswaar met een klein gelukje de bal meegekregen in de loop. En had voorlangs geschoten. Ook die bal ging eigenlijk maar een centimeter of twintig langs de kruising. Dat was een poging. En alsof dat nog niet genoeg was, was Wijnaldum bezig aan een aardig solootje zo even. En werd hij door Hartziet. een van de middenvelders, ondersteboven geschopt. Dat was een gele kaart waard volgens de Russische scheidsrechter. Die gele kaart krijgt Hienem nu ook trouwens. Voor de tweede overtreding in korte tijd op Dries Mertens. Aan de andere kant van het veld. En zo uh, mag u opmaken uit deze woorden. dat langzaam maar zeker PSV de duimschroeven wat aandraait. en Riet wat in de verdrukking komt. 17,5 minuut. Doelpunten nog niet gezien in Eindhoven. Frank Villaarts die heeft of kijkt nog steeds naar de loting Champions League. Ze zijn vaak nogal langdradig, die, die lotingen. Is het afgelopen inmiddels, Frank? Ja hoor, ja, ze, hebben de, ze hebben de versies behoorlijk ingekort. Want het begon meestal met een enorme lange uitleg. En daarna werd er dan nog de Europese Speler van het jaar gekozen. En dan begonnen we uiteindelijk eens een keertje. En tegenwoordig hebben we dat omgedraaid. Doen we de uitleg wat korter. Deze keer was er in het begin een statement over omkoping. Dat had natuurlijk alles te maken met de situatie in Turkije. Wat Turkije, in ieder geval Vener ook zijn Champions League plaats heeft gekost. En daarna gingen we gewoon loten. Dat ging in een behoorlijk tempo. En pas daarna werd... Ik zou willen zeggen de Europese speler van het jaar gekozen. Maar tegenwoordig heet hij de UEFA Best Player of, the, of Europe Award. Oftewel de beste speler in de Europese competities. En dat betekent dat je ook Messi daarin zou kunnen kiezen. En als je Messi kunt kiezen, dan kies je natuurlijk Messi. Want dat is de beste speler van de wereld. Dus dan is hij ook de beste van Europa. Goed. Uh, dan even snel de pools of de groepen zoals men wil even doornemen. Laten we met A beginnen. Bayern, Villarreal, Manchester City, Napoli. Ja, wat mij als eerste opvalt in die pool is dat er geen enkele kampioen in zit. En ook geen enkele nummer twee. Bayern werd derde, Villarreal werd vierde in de competitie. Manchester City maakt zijn debuut in de Champions League met Nigel de Jong natuurlijk. Nummer drie in Engeland en Napoli is de nummer drie van Italië. Wel eh, vier ontzettend grote competities. Robben en eh, Nigel de Jong zullen eh, daar allebei een zware dobberen hebben... om eh, Villarreal en Napoli eh, voor te blijven. Het is een, wat mij betreft een pittige pool, want ook Napoli mag je toch niet... Onderschatten. B. Inter tegen CSK Moskou. Liel en Traps de vervanger dus van uh, Vennebatje. Ja, nou, dan heeft Wesley Snijder het redelijk getroffen. CSK Moskou is natuurlijk de finalist van uh, 2010. Liel de kampioen van Frankrijk. Maar voor Inter mag je zeggen, hoeft dat geen probleem te zijn. Hoewel Frankrijk ook een zeer sterk voetballand is. En dat wordt niet minder met alle inkopen die in Parijs bij Paris Saint-Germain worden gedaan. En Trapsonspoor, ja, dat laat zich, dat, dat gaat natuurlijk, hè, je, je kent het fenomeen als je een cadeautje krijgt en je staat ineens ergens waarvan je dacht van goh, wij hier? Dan kun je er ook onbevangen invliegen. Maar ja, dit eh, lijkt te doen voor de ploeg van Sneijder. Hoewel die ook niet meer eh, zo goed zijn als eh, het jaar waarin ze de Champions League wonnen natuurlijk een paar jaar geleden. Zeker nu ook Eto'o alweer vertrokken. Is. Groep C, uh, Man United, Benfica, Basel en Ottolol uit uh, Roemenië, he? is dat geloof ik? Ja, ja dat is uh, Roemenië inderdaad. De kampioen van Roemenië van het afgelopen jaar. Ja, daar zullen ze in Twente toch ook wel een beetje zich achter de oren hebben gekracht. Want Manchester United is mooi om tegen te spelen. En Basel, de kampioen van Zwitserland en de kampioen van uh, Roemenië, ja, dat moet kunnen. Dus je had de volgende ronde eventueel kunnen bereiken. Ze hadden zich alvast een klein beetje kunnen verlekkeren. In deze pool was dat voor Twente heel mooi geweest. Dat is eigenlijk het eerste waar je aan denkt als je deze pool ziet. Maar Manchester United tegen Benfica, dat, is, uh, dat heeft uh, heel veel geschiedenis in zich... wat betreft de Europa Cups uh, en uh, het winnen daarvan in grote spelers. Dus dat is op zich, die twee zijn mooie tegenstanders. Een Basel en Otterloel, dat zullen we even moeten afwachten hoe goed die zijn. Dan de uh, pool van Ajax uh, tegen Madrid. Lyon en Dynamo Zagreb. We hebben er al uh, het een en ander over gezegd. Het uh, derde plek moet in ieder geval te doen zijn voor Ajax. Dat was je eerste conclusie. Ja, zeker als je kijkt. Dynamo Zagreb, de kampioen uh, van Kroatië. Daar zitten niet echt hele grote spelers uh, uh, meer in. Niet jongens waarvan je op, eerste, uh, op voorhand al zegt van... Uh, oei, dat, uh, dat krijgt Ajax het wel heel erg lastig mee. Ze hebben ook uh, alle voorrondes moeten spelen. Eerst tegen Baku uit Azerbeidzjan, Relatief gemakkelijk doorgekomen Toen Helsinki, Finland ook relatief gemakkelijk. Maar met Malmö, Zweden, hebben ze het in de laatste voorronde deze week nog behoorlijk lastig gehad. Toen het in Malmö uh, 2-0 was voor uh, de Zweden. En de wedstrijd in Kroatië was uh, 4-1. Dus daar ging Malmö toch bijna er nog vandoor met dit uh, ticket. Ja, Dynamo Zagreb is uh, de ploeg die te doen is voor Ajax. Dus dan uh, denk je al automatisch, nou dan moet je daarna door kunnen in de Europa League. En Olympique Lyon, daar heeft Ajax ook een redelijk recente uh, geschiedenis mee in 2019. 2002 2003 ook in de groepsfase van de Champions League. En toen won Ajax daar twee keer van. En ook Olympique Lyon is niet meer de ploeg... die je van een paar jaar geleden mag verwachten. Maar daar zitten nog wel spelers in als Courcouf... Comis, Bastos en Cris. Dat zijn allemaal hele grote jongens in Europa toch ook. Ja, hoor. ze staan er niet voor niks hè? in uh, nee, de Champions League. Nee, thing. precies. En Real Madrid, hm? ja, daar hoeven we het niet over te hebben. Nee. Dat weet iedereen nog zo recent. Zo is het. Dat was de wedstrijd van de beroemde wissel... die eigenlijk uh, niet mocht. En uh, de rode kaart in het vertragen en dergelijke in de Etcetera, arena. etcetera. Uh, in sneltreinvaart, de laatste vier nog even. Chelsea, Valencia, Leverkusen en Genk. Ja, dan, dat, dat is een, op zich een mooie pool waarvan je denkt, ja, we, daar met de Belgen zullen, zullen, er wel, uh, zullen het mooi vinden. Leverkusen is een hele moeilijke ploeg. De enige kampioen trouwens, Racing Genk in, in deze pool. Chelsea werd de tweede, Valencia derde in uh, Spanje Leverkusen tweede in, in Duitsland. Maar het zijn allemaal hele moeilijke te, uh, ploegen om, uh, om te verslaan. Ik denk dat deze groep wel eens heel erg spannend zou kunnen worden. En dan Arsenal, Marseille, Olympia en Dortmund. Ja, ook dit is wel een, een pittige pool voor, uh, voor Arsenal, de ploeg van, uh, van Van Persie. Olympique Marseille is uh, de nummer twee van uh, Frankrijk Olympique. De kampioen van uh, Griekenland en Dortmund natuurlijk de kampioen van Duitsland. Een ploeg die uh, er aankomt. Nou, daar strijden toch, denk ik, Arsenal en Dortmund in eerste instantie met Olympique Marseille om plaats 1 en 2. En dan Olympiakosja die zitten daar een beetje in de, in de Griekse crisis uh, mee te leven. En uh, die hebben het uh, financieel zelf ook bijzonder moeilijk. Dus ik verwacht dat iedereen een beetje aan gaan hangen. Het zal tussen Arsenal, Olympique Marseille en Dortmund gaan. Ja, dan de minstens sprekende pool wat mij betreft, wat name betreft. Porto, Shakhtar, Zenit en Abuel. Ja, gek is dat. Maar dit wordt toch uh, wel een aardige poel om naar te kijken. Want Porto, uh, weliswaar een beetje leeggekocht. Maar dat blijft een, uh, een goede ploeg. Shakhtar Donetsk. Dat iedereen weet uh, van de Russische competitie en de Oekraïnse competitie. Met name Shakhtar Donetsk. Dan, dat is een hele moeilijke ploeg om te verslaan. De Zenit, ja, de Russische competitie, die komt eraan natuurlijk. De kampioen van Rusland. En Apuel, ja, die hebben het ook uh, heel aardig gedaan in de voorrondes. En uh, Wisla Krakau het leven onmogelijk gemaakt. De ploeg. Van trainer Robert Maaskant. Toch met behoorlijk fris en aanvallend voetbal. Wisla Krakau uit ja. de laatste voorronde. of uit de playoff-ronde van de Champions League gespeeld. Kortom, ook best een aardige ploeg. Als die een beetje durven in deze pool, wie weet. Goed, ja, dan de laatste. Barcelona uh, met uh, Milan. Dat worden natuurlijk twee, uh, twee krakers. Of wellicht later in het schema wel uh, twee bloedeloze 0-0 wedstrijden. Of in ieder geval één, omdat ze allebei al geplaatst zijn. dat ze ook maar zo kunnen. Tegen Baten en Pilsen uit uh, Tsjechië. Ja, Barcelona Milan, huishoog favoriet, toch? Ja, ja, duidelijk. Wel grappig dat dit de enige pool is met alleen maar kampioenen erin. Barcelona natuurlijk de kampioen niet alleen van Europa, maar ook van Spanje. Milan van Italië, Bate Borisov de kampioen van Wit-Rusland. En Piedelsen de, de kampioen van Tsjechië. Dat is uh, wel aardig, maar de, de ploeg van, uh, van Bommel en de Manuelson, AC Milan en Barça, torenhoog favoriet. En die andere twee mogen denk ik gaan, samen gaan bepalen wie er derde wordt en uh, daarna nog mag door voetballen in Europa, maar niet meer in de Champions League. Ja, Oké, okay. mocht u uh, overigens alle uh, groepen nog eens even rustig willen nalezen, dan kan dat natuurlijk op uh, nos.nl. Frank Vilaerts was dat over de loting in Monaco. Later deze avond hopen we nog een reactie te krijgen vanuit Amsterdam op deze loting. Middels Frank de Boer, dat mogen duidelijk zijn. Rust bij het hockey. nederland engeland daar is het nog steeds 1-0. Zometeen uh, de tweede helft vanzelfsprekend PSV tegen SVRI ten Eindhoven. Bas... Mogelijkheden voor PSV in de laatste minuten. Geen 100% kansen, maar wel allemaal ballen voor dat doel van Riet, Waarvan je zegt, goh, een beetje meer geluk en ze zitten erin. Dat is nog niet gelukt. 0-0, 26 minuten. Wel de derde hoekschop voor PSV. Nu die vanaf de rechterkant door Dries Mertens gaat worden getrapt. In het strafspelgebied overleggen Hutchinson, Bouma en Manolev. Die lopen met z'n drieën naar de bal. Manolev bijna, Bouma wel helemaal. Maar die kopt de bal de verkeerde kant op. Manolev was er een minuut of zes geleden. Ook al uit een hoekschop en de kopbal nog redelijk dichtbij. Toen kopte die naast. Maar nu komt hij er dus helemaal niet aan te pas. Het uitverdeling van de Oostenrijkers is zwak. Levert PSV halverwege de helft van Riet opnieuw. Balbezit op via een ingooi. En Labiat neemt risico. is een paas om die vanaf de rechterkant de bal naar de linkerkant te krijgen. Er zit bijna een Oostenrijks been tussen, maar het lukt. Wijnaldum, die vanaf de linkerkant nu komt. Dreigt naar binnen. Dreigt, dreigt, dreigt. Gaat dan met zijn voeten op de bal staan. Tegenstander komt er wel bij. Nu zelfs twee. Dan moet de bal er eigenlijk tussendoor gestoken worden naar Pieters. Die is doorgelopen. Dat wil Wijnaldum ook wel doen. Maar de bal gaat uiteindelijk via Lexa over de zijlijn. En levert een ingooi op voor PSV. Snel genomen. Van Pieters naar Wijnaldum. Toyfone, Lens wachten af. In dat strafschopgebied komt daar een bal. Nou, Labeyat met een handige actie. Gaat liggen. Op 20 meter van het doel wil een vrij schop. Krijgt hij niet. Dan komt een counter zelfs de andere kant op. Hutchinson verdedigt. Ik wilde zeggen, doet dat half. Maar doet dat eigenlijk voldoende. Want ontfutselt de bal aan Guillem. De spits... Verantwoordelijk dus voor de enige uh, serieuze kans die de Oostenrijkers kregen na vijf minuten zijn kopbal toen over het doel. Hij ontfutselt hem niet alleen de bal, maar die gaat ook nog in de loop komen van Bouma. Terug naar Isaacson, over wie nog wat twijfel bestond, zou hij nou wel in dat doel staan. Oh, Strootman even op de achtergrond kijken, maar de paas die komt van uh, Pieters van achteruit, is voor Strootman net niet te belopen. Hij komt in de handen van Bauer, de keeper van Ried. Maar uh, Isaacson is toch weer gewoon de doelman. En dus nog altijd niet uh, Titon die van Roda JC werd overgenomen. Die het voorlopig moet doen met een plaats op de bank. Maar de verwachting is eigenlijk dat dat vroeg of laat toch een keer wordt omgedraaid. Want ja, Titon is de toekomst. En Isaacson is de man van wie het contract na dit seizoen afloopt. En die dus eigenlijk weg moet omdat het nog geld oplevert nu. Bal voor PSV opnieuw Manolev. Slechte controle. Heeft gelukt dat zijn tegenstander dat niet ziet. Want anders is hij de bal gegarandeerd kwijt. Krijgt hem nog aan de linkerkant bij Toifo. De droogte van de middenlijn. Nu beweegt de Mertens, die heeft opduikt in het centrum naar de bal toe. Ontneemt hem prachtig mee langs de tegenstander. Komt hij nog bij Lens terecht, maar die staat dan buiten spel. De grensrechter gaat resoluut met de vlag omhoog. Een Russisch kwartet vanavond. Lajushkin is de scheidsrechter. En dit is een van zijn assistenten. PSV heeft natuurlijk de afgelopen wedstrijd in Oostenrijk heel weinig geluk gehad met de grensrechters Die er toen echt een potje van maakten. Dat kostte PSV een goal. Dit heeft de beste man het bijtrecht eind, want buitenspel was het voor Lens. Na 28 minuten, PSV zet dus wel wat aan. PSV wordt ook wel beter. PSV krijgt ook wel mogelijkheden. Niet echt heel veel grote kansen, behalve die van Lens. Maar dat is inmiddels ook weer een kwartier geleden. Maar doelpunten, die hebben we dus nog niet gezien. 0-0 bij PSV. Riet. Iets voorbij, kwart over zeven. Tim Overdiek is weer aangeschoven. Dat betekent dat we een update krijgen over de situatie in Libië. Even over de gevechten in uh, Tripoli. Eerder vandaag even rustig, maar de laatste uren gingen toch weer heftiger aan toe. Is dat nog steeds hetzelfde? Dat is inderdaad hetzelfde. En daarbij concentreren we ons op de wijk Abu Salim. Dat is die wijk waar ik eerder over sprak, waar nogal veel... Uh... Kadafi gezinde mensen Waar zijn nog zou zitten. Eh, dat gerust zit ging. Er, ja. uh, er wordt nu ook steeds duidelijker van... nou, dat is wat de opstandelingen be beweren. Maar het valt gewoon niet te verifiëren. Dus we zoeken deze uren natuurlijk naar betrouwbare bronnen, ooggetuigen die ons feitelijk kunnen bijpraten bij wat er gebeurd is. Zo vinden we die bijvoorbeeld in het verslag van een verslaggever van Al Jazeera... die uitzicht heeft op de wijk Abu Salim en die vertelt wat ze ziet. Hundreds of rebels are now inside that neighborhood, they are trying to take control and according to them 50% of Abu Salim is now under their control. It's very hard for us to independently confirm but we do know that fierce clashes have been taking place over the past few hours. Zij eh, beschrijft dus wat de afgelopen uur is gebeurd. Benadrukt ook dat het niet te verifiëren valt. Maar eh, zij heeft wel gezien dat zo'n honderden opstandelingen in die buurt zijn. En die beweren dan vervolgens dat ze zo'n 50% van die wijk, het is een grote wijk, eh, beheersen. Als we afgaan op wat eh, Twitter meldt via een verslaggever van de BBC. Die beschrijft hoe ook in diezelfde wijk sluipschutters eh, met succes. Eh, tientallen eh, burgers en opstandelingen hebben geraakt van grote afstand. Eh, die verslaggever is. In een ziekenhuis geweest. waar een dokter hem heeft verteld. dat twintig dode lichamen zijn binnengebracht. Goed. Dankjewel voor nu. Later meer over de situatie in Libië. van Tim Overdiek van vanzelfsprekend uh, op deze zender. Het uh, hockey is weer begonnen. Uh, tweede helft, Nederland-Engeland. halve finale EK, Gerard de Groot. Bijna twee minuutjes in de tweede helft en de marge is nog steeds klein. Te klein misschien wel als je straks gaat denken aan de slotfase van deze wedstrijd. Als Engeland echt gaat spelen, als Engeland echt gaat aanvallen. Tot nu toe beperkt de Engelse ploeg zich tot verdedigen. Kan Nederland daar nog niet echt van profiteren dan behalve uit die indirect uit die eerste strafcorner van Caroline Dirksen van de Heuvel. Die de strafcorner van Maartje Pauwme winnend afronde, doeltreffend afronde. Daarna was het nog wel een strafcorner van Maartje Pauwme zelf rechtstreeks, maar dat werd een overtreding kruiselings inlopen. Inderdaad, dat was de fout die er gemaakt werd door de Nederlandse aanvallers. En daardoor ging het doelpunt van Maartje Pablo voorbij. Onnodig eigenlijk om op zo'n manier in te lopen. En ik denk ook niet dat het met opzet zo gebeurde. Maar het was een ongelukkig moment. En de Engelsen hadden dat heel snel door. Riepen onmiddellijk om de video empire. En die besliste eveneens tegen het doelpunt van Nederland. En Nederland moet daarmee verder. Ik zei het al. De marge is klein. De marge moet groter worden. Wil Nederland met wat een gerust hart de slotfase van deze wedstrijd ingaan. Met nog een half uur ruim te gaan. Moet dat kunnen. Moet Nederland kunnen in die beginfase van de tweede helft. Om Engeland in ieder geval één of twee keer opzij te zetten. En dan maar een cornertje pakken. En die er dan in te schieten. Dat is zo'n beetje de tactiek. Dat is zo'n beetje de opzet denk ik. Van het Nederlandse spel. Na de rust in die beginfase van die tweede helft. Proberen dicht in de buurt van de Engelse cirkel te komen. En dan te kijken of je een strafcorner kan bemachtigen. Dat gaan we nu proberen. Dat proberen we nu via Eva de Goede. Eva de Goede gespeeld naar Kim Lammers. Kim Lammers en Marianne Agliot. Die komt de bal daar op links, maar gaat hoog over de achterlijn. Hele slechte paas was dat daar van links. En Nederlandse aanval gaat op dit moment voorbij. De minuten tikken verder. 32 nog te spelen in de tweede helft. Dan gaat Nederland kijken wat ze gaan doen. Kijken wat ze daar gaan doen, Kim Lammers. Wordt opzij gespeeld. En nu wordt er aangevallen op een Engelse speelster. De Engelse speelster, de Nathalie Seymour, Die daardoor drie speelsters van Oranje wordt belaagd. Maar dat toch winnend uitkomt. Dat mag toch eigenlijk niet. Zeker niet als je druk wil gaan spelen wat Nederland gaat doen in die beginfase van de tweede helft. Blijft het hier voorlopig 1-0 voor Nederland. Dat was de ruststand en de marge, ik zei het al, hij zou wel eens angstig klein kunnen gaan worden in het verloop van deze tweede helft. <krictly> ...en something in the water. Nog steeds 0-0. Uh, We liggen op uh, koers voor verlenging. Maar zover komt het toch niet, Bas? Ja, dat zou maar zo kunnen. Reifelsheimer kopt voor Riet. En die bal moet dan door Strootman van de lijn worden gehaald. Dat klinkt spannender dan het is, want heel veel vaart zat er niet in. Niet zo ik van zag wel dat Strootman daar eigenlijk beter voor stond... ...dan dat hij er zelf voor stond. Uh, PSV is boos, want vindt dat het een strafschop had moeten hebben. Een paar minuten geleden. Aardige actie van Lens aan de linkerkant. De voorzet komt in de richting van Wijnaldum. Die wordt door Hadsic vastgehouden aan zijn arm. De scheidsrechter ziet het niet. Wijnaldum naar de grond. En de bal in de handen van de keeper. En Wijnaldum dus als hij opstaat boos. Maar de Russische scheidsrechter zegt nou ja ik weet echt niet waar je het over hebt. En geeft geen strafschop. 0-0. 10 minuten nog in de eerste helft. Aan de bal Toyvonen. De PSV machine voor zover je daar vandaag al van mag spreken. Is toch wat stil komen te liggen. Na een aardige fase zeg maar rond de 20ste minuut. Maar nu gebeurt er eigenlijk niet zoveel meer. Wijnaldum combinatie met Manolev. Nou bal kwijt. En een uitbraak wellicht van de Oostenrijkers als Guillem. De bal terugkaatst op bijgeheld, maar dat doet tot in de voeten van Labiat. Labiat Toivonen buiten het spel. Hij gaat er wel in, maar hij telt niet. De scheidsrechter maakt ook nu het gebaar dat hij niet telt, maar heeft Toivonen daar in de wedstrijd de er enige ervaring mee? Met scoren en dan tot de conclusie komen dat het niet doorgaat. Dan gaan we dus maar weer eens kijken in de herhaling. Zeg erbij, wij hebben die. Scheidsrechters en grensrechters niet. Of het klopt, de eerste momenten dat de grensrechter in deze wedstrijd de vlag omhoog had, had hij gelijk. Ja. En nu heeft hij ook gelijk. Met andere woorden, terecht het doelpunt van Toivonen afgekeurde paas van Labiat komt, als u dat wil, net een beetje te laat. Of Toivonen, als u dat liever heeft, gaat eigenlijk net een beetje te vroeg van start het gat in. Blijft dus gewoon 0-0, 37 minuten op de klok. Het zijn wel momenten waarop de tegenstander schrikt. Het zijn wel momenten dat PSV denkt, oh ja, zo moet het. Maar de bal wil er voorlopig niet in. PSV-machine moet nog een beetje op stoom komen. Uh, wat Oranje betreft uh, de vrouwen bij de halve finale EK Hockey. Ook, het is een beetje magertjes die 1-0. Dat? Ja, dat, dat, dat gaf ik net ook al aan. Zeker tegen zo'n Engelse ploeg, je weet het. Dat, zijn, uh, dat is een sportmentaliteit die doorgaat tot echt het laatste fluitsignaal klinkt. En uh, dan... Uh zijn ze pas overwonnen, dan geven ze zich pas gewonnen. En de Nederlandse machine draait net als bij PSV... zeker in de tweede helft nog niet zoals het hier in de beginfase van de wedstrijd draaide. Toen kwam Nederland frank en vrij en vrolijk in de richting van de Engelse verdediging. Die moest ook wat steken laten vallen. Maar nu is het achterin geweldig goed gesloten, dichtgesloten. En heeft Nederland grote moeite om ook maar in de buurt van de cirkel te komen. En dan kan je zelfs ook geen strafcorners vangen. Als je niet in de cirkel komt, dan krijg je geen mogelijkheden om strafcorners los te laten op het doel van die Elizabeth Story. Nu misschien dan wel. Maartje Goderie zet de bal voor in de richting van... Uh, dat is uh, Marilene Agliotti die daar staat, maar die laat hem van de stik afspringen. Mogelijkheid voor Nederland gaat voorbij in de paas van uh, Dirkse van der Heuvel. Op uh, Maartje Goderie is niet goed. En Engeland kan gewoon weer gaan uitverdedigen. En dat doen ze, behalve dan het eerste kwartier, al uh, de hele wedstrijd is, uh, zeer gedegen, gegroepeerd, met twee, drie man naast elkaar. Zonder risico's komen ze dan langzaam in de buurt van de middenlijn. Dat is het eerste waar ze op mikken. En dan uh, maar helemaal niet te spreken van de Nederlandse cirkel, want daar heb ik de Engelsen tot nu toe nog nauwelijks gezien. Nederland, uh, ja, met moeite op dit moment spelen tegen Engeland. Ze weten niet goed wat ze ermee met die drie, vier man die daar stug achterin verdedigen. Op het middenveld staan er dan ook een stuk of drie of vier. Die dan eerst de bal proberen op te pakken, de zaak op te vangen. En dan heb je weer kansen, mogelijkheden en achterin de zaak dicht te timmeren. Dat is zo'n beetje hoe Engeland speelt tegen Nederland. En Nederland blijft aanvallen, doet dat wel. Maar zal op een gegeven moment ook in deze wedstrijd moedeloos raken, vermoeid raken. En dan, daar wachten de Engelsen natuurlijk op, dus proberen ze terug te slaan. Er moet dus gewoon gescoord worden. Wil Nederland een rustige slotfase krijgen hier in München. -Gladen. Bach. De vuelta, daar gaan we het over hebben met Gio Lippens. Die is aangeschoven. Uh, Gio, goedenavond. Goedenavond, Robert. De zesde etappe richting Cordova. Ik uh, moet je eerlijk zeggen, dat ik heb alleen uh, de laatste paar kilometers gezien... en toen dacht ik dat ik naar een ploeg tijdrit ja, te kijken. Het leek het ook wel, ja. ja. Dat was een heel vreemd beeld. Er was een koeppoging van de ploeg van Vincenzo Nibali, de winnaar van vorig jaar. En uh, die ploeg van Liquigas... Die deed het op een plek waar je normaal gesproken geen aanval verwacht. Maar als je Nibali kent, dan weet je dat hij daar wel gaat aanvallen in een afdaling. 20 kilometer voor de finish in Cordoba was de laatste klim. En daarna was het een lastige technische afdaling in de richting van Cordoba. En dan ging Nibali eventjes met een aantal ploegmaatsen... ging die toch proberen de rest op achterstand te zetten. Samen met Anjuli, met Capetci, met Peter Sagan. Dat waren de vier mannen van Liquigas. En die kregen één mannetje met zich mee. Dat was wel een mooi verhaal trouwens. Dat was die Pablo Lastras, die eerder deze week al een etappe won... die toen solo aankwam. En dat was een heel mooi spel om met name te zien... hoe kunnen die vier uiteindelijk die ene van die etappe-overwinning afhouden. En dat was, was moeilijk genoeg. Maar is het nou toeval... Of is nee. het gewoon een bewustje geweest? Zo, dit was gewoon afgesproken. We dit gaan is een bewustje. de afdaling geldt. gaan we met z'n vieren. Ja, Nibali geldt op dit moment toch echt wel als uh, de beste... een van de beste dalers uh, in de wereld. En uh, we weten gewoon dat, dat hij veel tijd kan goedmaken. Samuel Sanchez, die ken je ook nog wel, olympisch kampioen. In de Tour deed hij dat in de afdaling van de Galibier. Die reed zomaar twee minuten dicht uh, in de richting van een uh, kopgroep... met alle favorieten. Dat, dat zijn gewoon meesters op de, op de afdaling. En die, die snijden gewoon die bochten aan... alsof het, nou ja, alsof het schilders zijn. Mm. He, met een penseelstreek gaan ze door die bocht heen. En Nibali kan dat. Dus je weet... dat hij dat wel eens een keer kan doen. Maar ja, en zo'n etappe als vandaag... daar verwacht je het nou weer net niet. Maar daarom is het ook zo mooi mm. dat hij het probeerde. En je verwacht ook niet dat drie ploegmaats het kunnen bijhouden. Nee, maar blijkbaar hebben ze wel afgesproken van... jongens, jullie gaan allemaal bij mij in het wiel zitten. En vertrouw me, ik weet waar ik moet remmen... en ik weet waar ik moet doorrijden. Dus blijf gewoon in dat wiel. Ja. En, uh, ja, het, het was prachtig om te zien. Ja. en wat ze ook de deze ze kwamen ook niet meer dichterbij. Want Sylvain Chavanel, dat is de leider in uh, de Vuelta. Man in de rode trui die probeerde wel erachteraan te komen... maar die moest uiteindelijk het gat laten vallen. En daardoor is het hele peloton eigenlijk... is op achterstand geraakt in die afdaling. Nou kwam Chavanel kwam binnen in een groepje op 17 seconden slechts. Dus echt heel groot was dat verschil nou ook alweer niet. Samen met Joaquin Rodriguez, de winnaar van gisteren van die etappe. En er zaten nog wat andere grote namen bij. En daarachter kwam dan weer een groepje over de streep op 23 seconden. Dus vlak daarachter weer. En daar zaten de drie Nederlanders in. De drie belangrijkste Nederlanders. Wout Poels. 20ste, 30ste, Bauke Mollema, hoe hebben ze het uitgezocht? Mm. En 41ste, Steven Kruisweg. Die kwamen dus gewoon in dat eerste pilotonnetje binnen. En daarachter weer enorm verbrokkeld veld. Want uh, de meeste sprinters die waren er al lang af. Mm. Want die konden dat klimmetje niet aan. Nee, nee maar hoe de, ging het toen uh, richting die laatste 100 meter? Uh, ja. Ze moesten moest er nog eentje uh, zien af te krijgen natuurlijk. Ja, we hebben de winnaar nog steeds niet nee, genoemd. Nee, nee, dus wie iedereen wonen. zit thuis nu <laughs> handen wrijvend van ja, maar wie heeft er nou gewonnen? Nou, ik zal ze helpen. Peter Sagan is uiteindelijk de winnaar. En dat was wel verrassend, want die had namelijk niet mogen winnen. Je kon zien dat er bij die ploeg van Liquigas... dat er een afspraak was gemaakt. Nibali moest de etappe winnen. Ja, dat moet in principe ook kunnen. 20 bonusseconden. Nou, dat telt ja. lekker aan. Maar wat gebeurt er? Nibali rijdt naast Anjoli, Een ploeggenootje. Je ziet ze even met elkaar smoezen. In volle sprint. En dan ineens komt Pablo Lastras aan de rechterkant van de weg eraan. En denkt Sagan van, wacht even. Op het moment dat ik Lastras laat rijden... en dat ik de benen stil dan wint Lastras de etappe en worden wij 2, 3, 4 en 5. Dat, moet dat moeten we niet hebben. Die hebben ja, dus die ja. sprinter eroverheen. En na afloop, het was echt leuk om te zien... zag je ze flink met elkaar discussiëren, die mannen van Liquigas En Nibali was echt not amused. Ja. Goed, um, dat was het belangrijkste van vandaag. Wat is het belangrijkste van morgen? Het belangrijkste van morgen is dat we een etappe krijgen voor de sprinters. Nou hebben we dat al eerder geroepen. Zelfs vandaag werd dat geroepen met dat bergje. Want uh, een aantal jaren geleden won Tom Bonen deze etappe. Dus het had moeten kunnen. Morgen geen enkele hindernis van betekenis. Dus uh, dan zou het dus een keer een echte sprint moeten worden. En dan krijgen we de eerste... Echte, volle massasprint van deze Vuelta. Want de eerste twee massasprints, ja, die werden ontregeld. De ene door een klimmetje vlak voor de finish. De andere omdat de zaak uit elkaar sloeg. Eén dingetje trouwens nog wel even melden. Er kwam een heel prominente renner ten val. Althans prominent voor de Rabobank ploeg, die Breschel, die viel in de voor neutralisatie. De ja. Voor de start. Kreeg een steen in het wiel. Hoe, de, hoe dat ging, dat, dat is me onduidelijk. Brak twee vingers en uh, uit koers. En dat is toch wel een tegenvallen, want Breschel was net weer op de weg terug. Is van, door Rabobank een tijdje geleden gekocht als uh, toch een flinke aanwinst hè, voor het begin van dit seizoen. Heeft niet kunnen rijden vanwege een knieblessure. Komt net terug en nou dit weer. Ongelooflijk. En Denen, wereldkampioenschappen in Denemarken. Ja. Straks in Kopenhagen. Niet erbij waarschijnlijk. Ook dat nog goed. Dankjewel uh, Giel Lippens over de vuelta. Twee minuten over half acht. De verkeersinformatie, René Passet. Met een file op de A12 door een aanrijding van Den Haag naar Utrecht... tussen Gouda en Reewijk, drie kilometer. De linkerrijstok is er namelijk dicht. Twee minuten, bijna drie minuten over half acht. Uh, bijna rust neem ik aan in Eindhoven. Bas. Ja, een minuutje nog over van de eerste helft. Komt misschien wat extra tijd bij. 0-0, nog altijd de stand bij PSV Riet. Dat was ook in de eerste wedstrijd in Oostenrijk de stand. En dus koersen we nog altijd af op een verlenging. Kleine opleving van PSV in het slot van de eerste helft. Met een prachtige zo even van Manolev. Buiten het bereik van de verdedigers. Er wilde er nog een de de sliding naar de bal, maar miste. Die bal rolde vanaf de rechterkant in de voeten van Lens Die nam hem mee en schoot in één keer vernietigend hard op de lat. De keeper had geen schijn van kans. Maar de bal, zoals dat ze mooi heet, spatte op de lat uiteen. Dan nou doet een bal dat niet echt, maar deze was zo hard dat het bijna zou hebben gekund. Maar hij ging er dus weer niet in. En dan krijgt PSV langzaam maar zeker. Terwijl nu Guillem ontsnapt naar een fout van Hutchinson. En die gaat om de keeper heen. En dan, en dan, en dan. Gaat de van niet door, want staat hij buiten spel. En komt dat eigenlijk best heel goed uit. Want anders staat PSV gewoon met 1-0 achter. Of zou hij in duel. Dat is het, dat is het geweest. Guillem heeft in dat duel met Hutchinson zijn tegenstander een duw gegeven. En betekent dat hij om die reden wordt uh, teruggefloten. Het lijkt erop dat Hutchinson... Ja. Nou ja, dat is het zeker niet. Ik zit naar de herhaling te kijken. Ik maar het spel kan het ook niet geweest zijn. Ja, dan moet hij eens? de bal met de hand hebben meegenomen. Ja. Ja. Dan heeft hij de bal met de hand meegenomen in een poging daar langs Hutchinson te komen. Het is rust ook nu meteen. Maar laat het een waarschuwing zijn. Een vingerwijzing voor PSV. Dat, want dat wilde ik merkwaardig genoeg net gaan vertellen. Nu tegen een tegengoal oplopen betekent dat je er twee moet maken. En dan heb je echt een probleem. Want PSV heeft 2-3. Goede kansen gekregen in de eerste helft, maar echt niet meer. Het tegenkal zou dus wel eens dodelijk kunnen zijn. Uh, goed, Guillaume teruggefloten, het gaat allemaal niet door. Maar gevaarlijk was het er wel. Rust in Eindhoven 0-0. Maar wat ik eerder zei over die aanziening van Fred Rutte, uh, uh, Bas. Uh, daar bedoelde ik eigenlijk mee te zeggen dat het zelfvertrouwen er nog niet is. En blijkt dat ook niet een beetje uit deze eerste helft? Nou, dat, dat geloof ik niet zo. Want hij heeft natuurlijk wel gezien dat PSV afgelopen zondag juist goed gespeeld heeft. Eigenlijk voor het eerst dit seizoen in Den Haag. En daar makkelijk met 3-0 won. Dus ik heb juist het gevoel dat Rutte wel het gevoel heeft dat de weg omhoog is ingezet. Ik denk alleen, maar dat doen trainers eigenlijk altijd. Dat ze niet van tevoren te hoog van de toren willen blazen en zeggen... ja, wij zijn veel beter. Dat ze om die, om die reden zichzelf wat kleiner maken en de tegenstander misschien wat groter. Dat ik, komt af en toe wat overdreven voor, maar ik denk eerlijk gezegd dat dat was. Oké. Okay. Goed, Bar Stigler in de rust dus bij PSV tegen SV Riet. Nog steeds 0-0, een klein kwartiertje. Schat ik ze ongeveer nog bij Nederland-Engeland? Halve finale EK Hockey Gerard de Groot. 17,5 minuut nog om precies te zijn. We zijn halverwege de tweede helft. En hoe, oh, hoe en wie of oh, wie gaan we de Nederlandse aanval laten leiden? De Engelse defensie ontregelen. Dat moet gaan gebeuren. En langzaamaan gaat zich toch dat, dat beeld afspelen. Die film afspelen. Dat je alles gegeven hebt. Dat je veel hebt aangevallen. Dat je zo hard hebt gelopen. Dat je in die slotfase van een wedstrijd in de problemen gaat komen. De Engelsen wachten daarop. Zijn nog niet ten aanval getrokken hoor. Af en toe schuiven ze dan een spitsje vooruit. Maar het is is niet verder dan de middellijn. Misschien een meter of tien eroverheen. Waar de Engelsen spelen. Ze spelen allemaal met z'n tienen en de keeper natuurlijk ook. Met z'n elfen dus achter de bal. Defensief. En Nederland heeft daar moeite mee. Grote moeite mee. En ze mogen blij zijn dat ze tot nu toe met 1-0 voorstaan. Dat dat misschien nog een uh, voorsprong is die ze eventueel zouden moeten gaan vasthouden. In de slotfase van deze wedstrijd. Want voorlopig zie ik geen gaten. Zie ik geen mogelijkheden in de Engelse defensie om daar doorheen te komen. Nederland valt wel aan. Doet dat. Maar met iets te weinig overleg. Iets te veel uh, ja, niet nadenken met wat je aan het doen bent. Slaan en hollen en de combinatie ontbreekt een beetje. De combinatie waarmee de Engelsen die statisch zijn, die statisch verdedigen achterin. Wanneer je de Engelse verdediging wil overspelen, wil doorbreken. Dan moet je juist snelle combinaties laten zien. En tot nu toe heeft Nederland dat niet laten zien. Nog 16 minuten te gaan. Het is nog steeds 1-0. Dat wel voor Nederland. Ketrock en al. Summerlong. Zometeen Frank de Boer over de Champions League loting. Zijn reactie natuurlijk op die eh, toch redelijk zware pool waarin Ajax terecht is gekomen. Eerst nog even bij het hockey kijken. Gerrit de Groot, Nederland-Engeland. 12,5 minuut nog te spelen en ja, het wordt zo langzamerhand echt zo'n wedstrijd hoor. Van dat je er niet doorheen kan komen aan de voorkant. Aanvallend lukt het allemaal niet. Dan moet je gaan bedenken, nou dan in godsnaam maar die 1-0 voorsprong verdedigen. Om die halve finale naar je toe te trekken. Om de finale van het Europees kampioenschap veilig te stellen. En om kwalificatie voor Londen, de Olympische Spelen, veilig te stellen. Maar de Engelsen die denken daar natuurlijk op dit moment zo langzamerhand anders over. Gaan voorzichtig het spel een beetje verplaatsen. Gaan voorzichtig wat aanvallen. En dan krijg je misschien aan de andere kant mogelijkheden dan krijg je misschien mogelijkheden om in de buurt te komen van de ergste van de engelse cirkel via dirkse van der heuvel via marion agliotti agliotti zet hem daar in de richting van kim lammers maar die kan er niet meer bij de bal gaat voor het lege engelse doer langs zonder dat kim lammers erbij kan dat was een mogelijkheid joh. hoor dat was een aanval van nederland waarin de mogelijkheden kwamen en nu is het dan weer kim lammers die de bal in het doel tikt maar de scheidsrechter die heeft al gefloten voor een straf ja dat was een beetje snel gefloten door de scheidsrechter en de Engelsen hebben nu kennelijk ook weer wat gezien. Eens kijken of ze een videoscheidsrechter gaan aanvragen. Of dat het een echte strafcorner gaat worden. Nog even kijken naar een gepasseerde speelster. Christa Cullen, die op de achterlijn zit. Nee, de Engelsen vragen geen review aan. Vragen geen herhaling aan. En gaan gewoon kijken hoe Nederland die strafcorner gaat nemen. Het is de eerste in de tweede helft voor Nederland. Drie waren er in de eerste helft voor Nederland. Engeland heeft nog niet één strafcorner gekregen. Maar dat kan nog niet als je niet in de buurt. Van het doel, van je vijand, van je tegenstander. En de Engelsen zijn dat uh, nog niet geweest. We houden eens één of twee keertjes. Maar dat waren allemaal ongevaarlijke mogelijkheden. Nu gaan we eens kijken wat er gaat gebeuren met deze strafcorner. Engeland gaat toch naar de video-Umpire vragen. Jazeker, we gaan daar toch naar kijken, krijg ik de indruk. Het doet allemaal veel en veel en veel te lang. Ze gaan een beetje naar kijken, naar elkaar, praten met elkaar. Voorlopig moet Nederland maar afwachten of die strafcorner wordt gegeven, of die strafcorner gewoon doorgaat. Scheidszetters overleggen nu met elkaar kan een heel belangrijk moment zijn natuurlijk hoor. Je staat op 1-0 en je wil zo graag die 2-0 halen om een beetje een veilige marge in te bouwen. Een veilige marge voor de slotfase van deze wedstrijd gaat Engeland nog eens een keer naar de scheidsrechter toe. Nu inmiddels zijn we alweer een minuutje verder nadat die strafcorner werd gegeven. En dan komt Maartje Palmer erbij die gaat vragen wat er gaat gebeuren. Gaan we die strafcorner nou wel of niet nemen? Niemand weet het meer zo langzamerhand lijkt het wel. De scheidsrechter heeft moeite om uit te leggen wat er gaat gebeuren. Hij heeft nog niet het teken gegeven overigens dat ze naar de video... Wil gaan kijken. En wat gaat er nu gebeuren? Geen strafcorner. Ze wordt overreed door de Engelse speelsters. Er wordt gewoon een boelie gegeven. Een ouderwetse boelie bij de zijlijn. Omdat de collega van de scheidsrechter Julie Ashton, dat is Elena Eskina, gezegd heeft: er is daar iets fouts gebeurd. Engeland krijgt uiteindelijk toch indirect gelijk. Zonder dat de video-Empire erbij hoeft te worden gehaald. Gaat deze mogelijkheid voor Nederland voorlopig niet door? De tijd is doorgetikt. 11,5 minuut op de klok. Nederland leidt nog steeds in de slotfase tegen Engeland. In die halve finale met 1-0. En dat is straks genoeg natuurlijk voor een ticket naar Londen. Ajax krijgt in de Champions League te maken met Real Madrid... Olympique Lyon en Dynamo Zagreb. De eerste reactie van Ajax-coach Frank de Boer. Nou, dat wordt een helske rei, in ieder geval. Om uh, te overwinteren in de Champions League. Er zijn twee, uh, vooral de eerste twee natuurlijk, zijn uh, fantastische ploegen. We hebben dat in het verleden al... Uh,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 Frank de Boer, de Ajax-coach. Terug naar Gerard de Groots. Je moet die Nederlandse vrouwen niet kwaad maken, Gerard. <laughs> nee, en die Engelsen ook niet. Die waren toch een beetje in verwarring, denk ik, hoor. Naar die onrust rondom wel corner, geen corner. En uh, uiteindelijk uh, werd het dus een, een bully. Dat gaf ik aan. Nou, toen leek het niks op te leveren. En ineens komt de bal heel verdwaald terecht. Uh, op rechts wordt in de cirkel gespeeld. Daar staat nog steeds Kim Lammers een beetje te kijken. En zich af te vragen waarom werd die strafcorner niet gegeven. Ze ziet ineens die bal aankomen. Prikt de stick er tegenaan. De kiepste van Engeland. Het is te laat, Elisabeth Story. En Nederland leidt gewoon, acht minuten voordat, het, wat zeg ik, negen minuten voordat de wedstrijd eindigt, leidt Nederland gewoon ineens met 2-0. En ik denk, ik denk dat dat zo langzamerhand wel genoeg is om een beetje rustiger te gaan spelen, om een beetje bedachtzamer te gaan hockeyen voor de Nederlandse vrouwen, dat het dan toch gaat lukken tegen dit Engeland. crash colors i control the skies above us close my eyes to make the night fall oh. Jamie Woon en Night's Air. Tim Overdiek is weer aangeschoven. Uh, tot elf uur horen we hem regelmatig over de situatie in uh, Libië. In uh, Tripoli, waar nog steeds gevochten wordt. Daar gaan we het nu even niet over hebben. Want daar is de situatie niet zozeer uh, veranderd. Maar wel even over de, uh, de olie die vrij zou komen. Ja, niet vergeten, het land. Het is een -land, natuurlijk. Niet vergeten hoe belangrijk uh, Libië is wat betreft olie. Dat gaf Gaddafi natuurlijk ook het geld om 42 jaar aan de macht te blijven. Op zijn manier. Uh, de Nationale Overgangsraad heeft nu een oliefunctionaris benoemd. Die zojuist in een interview met Reuters het pers. ...heeft gezegd dat hij redelijk optimistisch is gestemd... ...dat binnen twee weken de olie-export uh, zou kunnen worden hervat. Dat zal nog wel een jaar duren, schat hij in... ...voordat het weer op het oude niveau was... Voor, voor, ...voor het gedoe in februari. Maar zegt hij ook, de olievelden zijn redelijk ongehavend gebleven de afgelopen dagen. Zo'n 10 is beschadigd, maar er is voldoende nog in orde... om inderdaad binnen twee weken die export weer te beginnen. En hij voegt daaraan toe, we zullen de bestaande oliecontracten respecteren. Hij zegt dat er geen reden is om met andere bedrijven... of met andere regeringen te heronderhandelen. De, contacten, de contracten, zoals die bestonden onder Gaddafi... met Italië, Frankrijk en andere landen, die blijven bestaan. Die zullen worden gerespecteerd. Um. Je had het over die Nationale Overgangsraad... die dus nu het een en ander heeft uh, bekendgemaakt. Daar is op gereageerd in Washington, heb ik begrepen. Ja, want afgezanten van die raad die zijn natuurlijk over de hele wereld aan het reizen. De afgelopen week in Europa, nu ook in Washington. Om en, steun te zoeken, kan ik me voorstellen. Precies, en uh, bevoeren te goede vrij te kunnen krijgen... om daarmee hun eigen operaties te kunnen betalen... en een wederopbouw te beginnen. Nou, vanuit uh, het State Department, buitenlandse zaken in Washington... wordt gezegd dat de raad uh, vermoedelijk niet zal vragen... om een internationale Militaire vredesmacht om straks het land te helpen stabiliseren. Wat wel wordt verwacht is dat er een buitenlandse hulp wordt gevraagd op het gebied van uh, handhaving. Politietaken om de straten veilig te houden en daar de nieuwe Libische politie uh, te ondersteunen. Dus geen internationale. En op, en op vredesmacht. te leiden, mag me ook voorstellen. En op te leiden, ja. inderdaad. Dat, uh, en en wordt benadrukt nogmaals een keer dat er geen soldaten op de grond in Libië zullen worden ingezet. Het blijft inderdaad bij ondersteunende hulp op het gebied van politietaken. Geen die vredesmacht benadrukt het State Department, wat wel wordt verwacht... en dat zal op korte termijn gebeuren, is een groot verzoek... tot een hulppakket van zo'n anderhalf miljard dollar. Daarbij gaat het om geld voor humanitaire doeleinden. Uh, brandstof, elektriciteit, steun, uh, gezondheid, medicijnen en eten. Dat ja. zal gaan komen vanuit Amerika. Goed. Dat was het voor dit moment? Op dit moment wel. Over een klein uh, half uur wellicht meer dan ook over de gevechten... die nog steeds uh, gaande zijn in Tripoli van Tim Overdiek. Hij schuift dan opnieuw aan. De tweede helft van PSV tegen SV Ried. Het moet nu zo dan toch gaan gebeuren. Bas Stigler. Dat lijkt me wel wat laat sowieso al. Maar beter laat dan nooit. 47 minuten op de klok. 0-0. Nog altijd de stand. 0-0 was de eerste wedstrijd. PSV krijgt een hoekschop. Via Strootman. Die gaat hem met zijn linkerbeen indraaien vanaf de rechterkant. Dat betekent Bouma mee. Hutchinson mee. En letten op Toyvonne en Manulev. Er komt de bal Toivonen Wil koppen. Maar komt niet tot een kopbal. Omdat Riedler de bal wegkopt. En dan kan Riet zelfs gaan koudruk. Guillem Wil de bal, krijgt de bal, maar dan wordt hij uiteindelijk weer weggekopt door de PSV-verdediging. En mag de aanval van PSV voortduren. PSV dat in de tweede helft met dezelfde helft spelers het veld opgekomen is. Mertens krijgt nu de bal. Goede opening van Strootman. Gevonden aan de linkerkant. Dries Mertens dribbelt naar binnen. Zoekt naar zijn rechterbeen. Drie bewakers bij hem. Probeert een balletje binnen door te geven naar Wijnaldum. Komt daarbij ten val. Raakt hij geblesseerd. Daar lijkt het wel op. PSV houdt nog altijd de bal. Mertens krabbelt weer overend. En het lijkt dan zijn weg en de wedstrijd te kunnen vervolgen. Aan de andere kant heeft Manuel de bal, geeft hem mee aan Toivonen. Toivonen gaat van grote afstand schieten, schiet tegen Lens op. En dat zijn van die dingen waar je dan als commentator van hoort te zeggen... zie je wel, dat past wel in deze wedstrijd... waarin het bij PSV bij Vlagen aardig oogde... maar over de hele linie genomen, toch weer onder de maat was. En als je dan in een soort wanhoopspoging vanaf 25 meter... het doel van de tegenstander maar eens onder vuur wil nemen... zoals Toivonen hier doet en dan ook nog je ploeggenoot raakt. Lens, die in de baan van het schot staat, tja... Dan zou het best eens zo'n avond kunnen worden. 48 minuten, het valt allemaal nog niet mee. 0-0. En dan het uh, slot van Nederland-Engeland. Het kan eigenlijk niet meer fout, Gerard de Groot. 2-0 voor, uh, halve finale EK. Finale is binnen. De finale is binnen, nog één minuut te spelen. En uh, Maurits Hendricks kan. Uh de tickets gaan uitschrijven voor de Nederlandse hockeyvrouwen. Gisteren heeft hij de hockeymannen al naar Londen zien gaan. En ook de hockeyvrouwen gaan dat halen. Want ik zie niet dat Engeland in die laatste 50 seconden die er nog te spelen zijn... nog twee doelpunten gaat maken. Want de Nederlandse defensie houdt het zaakje achterin goed dicht. Engeland heeft één mogelijkheid gekregen in dat slotoffensief. Dat er nu natuurlijk, ja, je staat met 2-0 achter... dat er nu natuurlijk komt en wat natuurlijk nu bezig is. Maar Nederland, nogmaals, ik zeg het houdt de rug recht achterin. Het verdedigt uitstekend en Engeland heeft slecht... Eén strafcorner gekregen in die hele slotfase. In dat hele slotoffensief. Waarin Nederland, ik zei het al, achterin goed bo overend blijft. Nog 20 seconden te spelen. En Nederland heeft in ieder geval de finale bereikt van het Europese kampioenschap. Het Europees kampioenschap dat ja, toch een belangrijk toernooi is gebleken voor de Olympische plaatsing. Dat was het eerste doel. Dat is natuurlijk behaald. En nu zullen ze gaan zeggen, nu gaan we eens kijken of we toch nog Europees kampioen kunnen worden. Dat moet dan gaan gebeuren. Het is nu afgemaakt. Afgelopen. Dat moet dan gaan gebeuren komende zaterdag. Als Nederland in ieder geval in de finale staat van het Europees kampioenschap. Het wint in de halve finale met 2-0 van Engeland. Engeland al geplaatst voor Londen. En dat betekent dat in de andere halve finale, die zo direct uh, zal worden gespeeld... dat daar in ieder geval een winnaar uitkomt die zich ook voor Londen plaatst. En die winnaar die, uh, ja, die is uh, de tweede die gaat vanuit Europa. Nederland is al geplaatst. En dan heeft het geen zin meer hier of je derde wordt. Dus wat dat betreft heeft het voor uh, de volgende wedstrijd die hier wordt gespeeld. De volgende halve finale tussen Spanje en Duitsland. Een pikant bijsmaakje voor dat duel. Daar is een Olympisch sticker te verdienen. En geen herkansing. Nederland zou die eventueel bij verlies vandaag wel hebben gehad. Nederland dus uitstekend begonnen. Het eerste kwartier was goed. Daarna werd het moeizamer. En een beetje een... Ja, een, een, een ongelukkig doelpunt, voor de Engels althans, van, ik denk Kim Blammers, maar ik zag er toch ook een beetje naar opzij kijken of de bal al in de cirkel was aangeraakt door een van de Nederlandse spelers Dus ik vraag me af of ze nog echt aan de bal heeft gezeten, vlak voor de kiepster van Engeland. In ieder geval telde die wel gewoon voor de 2-0. En Nederland wint dan ook van Engeland met 2-0. Goed, um, tot slot voor dit uur het deelnemersveld van de KLM. Open is uitgebreid met nog een wereldtopper na het vastleggen van onder meer uh, Martin Keimer, uh, Rory McIlroy Roy en Lee Westwood slaagden de toernooi erin... om Darren Clark te contracteren. Clark zette deze zomer de kroon op zijn carrière... door winst in de British Open. KLM Open-directeur Daan Sloter is trots... dat de Noord-Ier binnenkort in Nederland is te zien. Ja, het is natuurlijk zo dat als iemand zo'n major wint, dat zijn status verandert. En uh, dat afspraken die in het verleden gemaakt zijn nog wel eens uh, onder de loep worden gelegd. Maar natuurlijk uh, uh, een cup held uh, na het overlijden van zijn vrouw. Uh, zijn kinderen die hier in Nederland waren toen hij won. Ja, Darren Clark hoort ook een beetje bij Nederland. En ik denk dat mensen dat uh, voelen. En er is een heel klein kansje dat uh, Podrick Harrington komt. Maar dat hangt af van zijn spel in Amerika. Ja, dat was Dan Sloten, de KLM Open directeur. Het KLM Open wordt net als vorig jaar gespeeld hier om de hoek op uh, de Hoversumse golfclub. En het begint daar allemaal op 8 september. Goed. Dit uh, was dit uur van NOS Langs de Lijn. Zoals al eerder gememoreerd gaan wij door tot 11 uh, uur. Zometeen uh, om kwart voor negen begint AZ. En het lastige kan wij thuis om ook te proberen om de Europa League te halen. PSV struggles for life, om het even zo te zeggen. En probeert SV Reed van zich af te houden. Of dat gaat lukken, dat hoort u zo na de hervatting. Na het nos Nationaal van 8 uur. Graag tot zo. NOS Langs de Lijn. Op één.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 Dit is Radio 1.